...wonnen met 2-0. Alderwereld en Suleimani tekenden voor de treffers. Het laatste doelpunt viel uit een penalty. FC Twente versloeg met 5-0. Herakles Janko scoorde vier keer. In Venlo won FC Utrecht met 2-1 van VVV... ...en AZ tegen NEC eindigde in een gelijkspel 2-2. Het weer vrijwel overal droog en opklaringen. In het noorden en oosten is het glad door bevriezing. Overdag droog en zonnig en dan wordt het 2 tot 5 graden. Dit was het. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM. Op TV. Op TV, radio en internet. ZFM. Met nu de nacht. Set for my car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 I'm not So whatever. You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 over here, so grab yourself a beer, and we can get our fever on. I'm with it, so let me put my big brown beef around. I'm coming with the disco, I can flip so. I'ma drop a solo tip, something for the honeys in the crowd. Let me get in, so I can turn the party out till tomorrow afternoon. 'Cause when I grips my steel, no one leaves the room. So tell me, can you feel the masque's coming with the fever, fever, fever? So just party, or we can have a gym so get your money. Punt 9. Zie er verder.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 Ope, Het ritme van ZFM, via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9, straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 2 uur. Dit is Dorot Megens met het NOS-journaal. De hoogstambtenaar van toenmalig premier Balkenende heeft de Amerikanen geadviseerd... hoe vicepremier Bos het beste kon worden overgehaald om langer in Afghanistan te blijven. Dat blijkt uit Wikileaks documenten die de NOS heeft... Topambtenaar Van Zwol spoorde de Amerikanen aan om persoonlijke druk te zetten op Bos. Toen duidelijk was dat het CDA de missie in Uruskan wilde verlengen en de PvdA niet... sprak Van Zwol hierover met de Amerikaanse NAVO-ambassadeur. Richard Van Zwol, de hoogste ambtenaar van toenmalig premier Balkenende... heeft de Amerikanen geadviseerd hoe vicepremier Bos het beste kon worden overgehaald om langer in Afghanistan te blijven. Dat blijkt uit Wikileaks-documenten die de NOS heeft. Toen duidelijk was dat het CDA de missie in Uruzgan wilde verlengen en de PvdA niet... sprak topambtenaar Van Zwol hierover met de Amerikaanse NAVO-ambassadeur Daalder. Van Zwol suggereerde in dat gesprek dat Amerika Bos duidelijk moest maken... dat het voor zijn eigen internationale carrière beter zou zijn om akkoord te gaan met verlenging van de missie. Eerder al bleek uit de Wikileaks-documenten dat ook ambtenaar De Gooijer... de Amerikaanse ambassadeur heeft gevraagd Bos onder druk te zetten... Artsenfederatie KNMG voelt niets voor een speciale kliniek voor mensen die een einde aan hun leven willen maken. De Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Leef.